Susie Muller Su en Sunny Day. Yeah. Sunny Day. Yeah. Die zongen dan... Uh, waarom, loop je, waarom krijg ik steeds weer... Na, uh, waarom krijg ik steeds weer... bijna iedere keer... na het drinken zo'n kater. Yeah. Don't <laughs> get around much anymore... Steve Terrell... I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit a club. I got as far as the door, but they'd ask me about you. Don't get around much anymore. Don't I guess. memories, I've been invited on dates I might have gone, but what for? It's awfully different without you, you Don't get around much anymore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 Goede pianisten. Ja, en, en, leuke... en, en uit die pool kunnen we dan, uh, kunnen we dan putten. Ja, maar de... aankomende zondag is Johan er met de trio. Ja. Uh, daar is verder geen solist bij. Jij ja, zegt aankomende zondag, maar de zondag erop. Zondag, zondag erop, de 12 maart. Omdat hij dan ook alle credits verdient uh, met wat hij doet. Ja. Nou, okay. En dat is een.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 Het Thomas Harden Trio. En uh, zoals we net bespraken, Hans Rijmers, de mede-presentator en ik. Uh, uh, het leven in, uh, in de krocht tijdens de concerten van Stichting Jesse Zandvoort... is uh, keer op keer verrassend. Uh, de laatste keer uh, was Edwin Rutten daar met het... Uh,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 als je al zo lang meeloopt uh, als entertainer ja. en als zanger... dan denk ik wel dat je uh, een beetje aan kan voelen hoe de ze lopen. En, en wat je wel en wat je niet uh, de microfoon moet geven. Maar goed, toen... Maar, ja, daar kwam dus de, een, een, een, een, een jonge vrouw. Uh, Vera Marijt. En die ging achter de piano zitten. En iedereen vol en, verwachting. Uh, toen uh, zaten wij echt uh, met open mond te luisteren. Van...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 song at the start But it soon is a hymn to your grace. When the music swells I'm touching your hand It tells that you're standing near Moving At the sound of your voice Heaven opens its borders to me Can I help but rejoice That a song such as ours came to be But I always knew I would never Pop. But he always knew I would live life through With a song in my heart for you Ooh. With a song in my heart, Faye glassen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 En um, ik, ik zie bij jou allemaal kreten van herkenning, Hans. Ja, ja, ja. ja. Nee, Sjoerd is uh, regelmatig geweest. Uh, uh, geweldige tenoordzaakse hè? Ja, ja bekende, bekende namen allemaal. Ja, Martijn Vink, een van de beste slagwerkers uh, in Nederland. Hè? De big band drummer van het Jazz Orchestra Concertgebouw. Ja, ja. Goed gericht. Ook docenten ja. aan, aan het conservatorium. Ja, conservatorium, uh, Ja, er komen, er komen slagwerkers uit, uh, uit Europa naar Amsterdam... dat conservatorium, omdat ze van hem les willen hebben...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 Ja, dat is altijd van... Uh, uh, Rijmers, hou je mond, joh, dan weet je hoe oud je bent. Ja, dat maakt ook allemaal niet meer uit in dit geval. Maar in dit geval... Penny's from Heaven van The Airman of Nood. En dat is in feite de moderne voortzetting... van de oude, Klein Miller, Big Band... toen dat nog de legerband was. De muzikanten die hierin zitten... ja, dat is allemaal ding nog nooit... dat ze een geweer hebben vastgehouden. Godse dank niet. maar we hopen dat er meer zijn die... Uh,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 Tussen de, tussen de andere bedrijven door. Uh, wanneer de rest hier uh, niet kan. Of zwakzinnig of mensen. Dat is uh, Nou, leuk. Met plezier. Ja. Oké. Okay. En jij gaat de laatste plaat aankondigen. Ja, uh, Jimmy Smith plays Fes uh, Waller. En, en ik ben toch wel een fan van dat uh, hemel En iedere keer als ik zie wat, wat het is. denk ik: ja, Lulu's back in town. Ik had geen idee dat ze weg was. Maar vooruit maar. Nou, dankjewel, en uh, tot de volgende keer. Graag aan.